Mariette Krol met het NOS Journaal. BBB-leider Caroline van der Plas gaat zaterdag niet naar het boerenprotest in Den Haag... omdat ze zich niet veilig voelt. Van der Plas is eerder bedreigd en de laatste weken is het weer heel onrustig... zei ze in een tv-programma Vandaag Inside. Ze benadrukte dat ze niet weet wie er allemaal komen... en dat mensen steeds bozer worden, ook op haar. Ze wil daarom niet op een podium gaan staan... Veel meer politici worden tegenwoordig bedreigd. Vorig jaar stapte een recordaantal, daarom naar de politie. Duitse media zeggen dat de opsporingsinstanties een Oekraïns spoor hebben ontdekt... in hun onderzoek naar de explosies van de Nord Stream gaspijpleidingen in september vorig jaar. De samenwerkende Duitse media ARD, SWR en Die Zeit komen met tal van details, maar waarschuwen wel dat inlichtingenkringen er rekening mee houden dat het ook zo kan zijn dat Oekraïne opzettelijk de schuld in de schoenen wordt geschoven. Ook de New York Times meldde de afgelopen dag dat Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat de aanslagen mogelijk het werk waren van een pro-Oekraïnse groep, maar dat er geen harde conclusies kunnen worden getrokken. Duitsland blokkeert op het laatste moment het Europese plan om vanaf 2035 de verkoop te verbieden van nieuwe auto's op benzine of diesel. In Brussel zou daar de afgelopen dag een definitief besluit over worden genomen, maar dat is uitgesteld. De Duitse regeringspartij FDP wil alleen instemmen met een verbod op brandstofauto's als de verkoop van auto's op synthetische brandstof mogelijk blijft. De Europese Commissie wil dat niet garanderen. Het verbod is erg belangrijk voor de Europese plannen om de CO2-uitstoot te halveren. Het weer in het midden- en noorden kan het glad zijn door bevriezing. Vannacht gaat in Brabant en Limburg code oranje in vanwege flinke sneeuwval. In de middag is er de gladheid dan voorbij, dan droog, af en toe zon en een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht... With bitter edges, true expression not a bridge. Great... Fires bleak TV Thank hey. We'll yeah. yeah. chance me Say is funky I spent a long time hiding, believing that I was alone. Under the